dialoog getiteld Hela, gij bloempje slaapt zijn hij nog. Hmm lokaal voor het niet in niet wakker worden door dat ding dan af ik ligt net op de verkeerde kant huh? Huh? de zegt hoe heet het nou niet waarom zet je me dan altijd ja zit het dan altijd ja, vertel het je net ik heb zo pijn in mijn linkerarm ik ligt net op de verkeerde kant wat jij hem nou even in zeg dat dan dat probeer ik al een half uur waarom jij een bekker zet voor mij hoeft het niet te maken. en dat steek steek je slaapt weer hè nee jawel mij bedoel je, je niet je zat weer lekker onder zijn. en je moet in de zaak de zaak wacht, niet. Je moet werken. Oh. laten we dan nog, nog even bijkomen alsjeblieft. Ja, lief. ja, ja. Straks belt je baas weer op. Vorige keer heb ik gelogen. Dat doe ik nou niet meer. Als je weer belt, dan zeg ik dat je slaapt. werkt, Piet slaapt niet meer. Hij gaat s'avonds zitten laat naar bed. Hij onderhoudt zijn auto op kosten van zijn slaapauto. Dat werkt. ik. Ja. Dan. zou je nou alsjeblieft je mond willen houden? Jij ja. hoeft niet zo dreigend te doen. Morgen ben je toch tot niks niet staat. Wij zijn te voor. Hou je er nou dicht op het... Op het ja, twaamdicht. ja, ja. Nog geweld ook, hè? Die toen nou, jongens. Sta nou op. De wekker is toch afgelopen. Je hebt niet zelf gezet, hè, Piet? Dadelijk kom je weer te laat. Moet je niet doen, je witte. iedereen ook? Je zit hier zo op elkaar. S'avonds staat er voor huis een auto geparkeerd. Maar als je s'morgens hebt uit de kijkt, dan zie je alleen nog maar die van jou. De rest is al vertrokken naar een weg. Het interesseert me helemaal niet wat een ander doet. Nee, maar mij wel. Jij hebt geen buurvrouwen die niet tegen je zeggen. Wat is toch een ijverige man? Altijd maar in het schuurtje bezig, hè. Tot diep in de nacht. Komt hij nog in slaap tekort? Is hij morgen niet heel erg moe? Nou, ze moesten iets kunnen zien. Allemaal oude wijven gepraat. Luister er toch niet naar. Het gaat niet om wat ze zeggen. Het gaat om wat je wil denken. En weet je wat ze denken? Ik ben er helemaal niet nieuwsgierig naar. Oh nee? Nou, ik zeg het je hem toch. Vrumme de ik Schiet er nog wel een ogenblikje over voor uw kanserie. Ah. Ook oh, weer zo'n geitje van jou. Twee wekken. Eén links en één rechts. Nou, nog één bij je hoofd en je voeten. En ik wil een priester voor je roepen. En voor mijn part cremeert hij je meteen. Oh, wat ja, een man. Hoor je dat? Buiten rijdt de eerste auto weg. Dat is de buurman van je schuin tegenover. En voordat hij vertrekt. Maak je nog eerst het hele huid aan kant. slaap je weer? Nee. Wat zei ik dan? Dat is een vrouwtje hielp. Nou, dat zou ik ook doen als ik er zo in Jij Jij krijgt Theo best. En ze fantaseert niet. Want als je naast onze linnenkast gaat staan, zie je haar nog in de regie en hem met een kopje in zijn hand ernaast. Nou, heeft die even een boel goed te maken? Nee, heeft hij niet. Beetje veel. Nou, wat dan nog? Voor Theo best een maar ook nog bij de hele kant, mag jij van mij ook best een strippertje maken. Hang ik heus de vlag niet voor half stok, maar zo'n droog maar jij, <grijg> dat wil een andere vrouw niet eens meer dan. Die heb ik er helemaal voor mezelf. Ik kan me rollen niet van op. Doe blik. daar weet nog niet. Sta jij dan op? Niet voordat jij opstaat. Gisteren kon ik mijn koffie niet eens mee drinken, zo heet als die was. Ja, dat weet je. Dat risico zit erin, ja. Zolang jij blijft liggen, lig ik ook. Hoe laat het dan ook worden? Wat zal ik op je brood doen vandaag? Dat weet je nou wel? Nee, mijn geld is op. Wil jij dat laat? Koop ik voor de pari-voer in liter flessen, nou goed. En ik weer hele dagen in het sauna-bad. En laat mijn voeten pedicuren en mijn handen lakken je soms even zien. Maar ik koop er in ieder geval geen Nee, maar toch gaat het te vlug bij jou. Ja, je zou ook kunnen zeggen: je brengt het er langzaam in, hè? Je buurman aan de overkant die presteert wel wat. Geloof me dat hij een salaris heeft. Daar kan wel iedere dag rost die wat. En gekookte ham. Maar zo'n man weet ook wanneer het tijd is om op te staan. Hé, hey, gaat dat de telefoon? Ja. Als dat je baas niet is. Oh nee. Dit bij de dieren. Ik wou dat jij die kwekjes van je dicht kon houden, hè? Helemaal hartstikke dicht tot ik vertrek. Nee, ja, ik bedoel het goed. Ik heb alleen maar het beste met je voer. Jij lust er ook best wel eens piep op je brood, hmm. niet piep? Ah zo. nee, ik zou de niet wel weer wezen. En met die opstaan. stoppen staan. of die wette. Is dat Tony ook? Niet? En wat zie ik oog? Twee auto's staan er nog in onze straat. En de ene is van de schaar sleep en de andere is van Piet. Er komt nog eens een dagje waar als ik hier sta. Leeg. Staand geld voor jou zo vroeg nog niet. Ga je elkaar nou? Ga je er al uit? Wat een zwaarmoedige benen jij toch hebt. Als die de vloer weer voelen na een nacht. Gewoon dramatisch om te zien. Mens. Heb je ooit een man met zo'n oogentumeur waaraan ik dat verdiend heb? Ja, prachtig als ik dat begrijp. En dit gelukkige stelletje bestond uit Pirona Hofstang, zij en hij, Bert van der Linde en Jofficio Junior had de regie.